Middernacht, het is woensdag 29 juni. Renate Evers met het NOS Journaal. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken... als het kabinet extra moet bezuinigen vanwege de leningen aan Griekenland. Bij een faillissement van Griekenland zou Nederland definitief geld kwijtraken... en de PVV is bang dat er dan extra moet worden bezuinigd. In een debat in de Tweede Kamer legt de minister De Jager uit... dat de leningen aan Athene gewoon blijven staan... en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Nederland extra zou moeten bezuinigen. De komende ochtend praat de Kamer verder met De Jager over hulp aan Griekenland.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 Uit het hele land komen meldingen over schade door het noodweer en wateroverlast. Een aantal zelfmoordterroristen en gewapende mannen heeft een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. Volgens de politie wordt er nog altijd geschoten en is de ontruiming van het hotel in volle gang. Het Intercontinental Hotel in Kabul is populair onder westelingen en Afghaanse regeringsfunctionarissen. De mannen drongen het gebouw de afgelopen avond binnen en begonnen te schieten. Een aantal van hen blies zichzelf op. Over slachtoffers is nog weinig bekend. Volgens de BBC zijn er zeker tien doden. En de Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het hotel. Het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land... met kans op hagel- en windstoten. De minima liggen rond 17 graden. In de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Maar met 19 tot 22 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. En tot zover het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welrangende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabisativa Hollandica. Okei! Nee, Ja, mijn studententijd stond dit Nederwiet. Eh, ongeveer gelijk aan lachen, gieren brullen. Misschien een beetje kort door de bocht. Maar echt veel schadelijk zagen de meeste van mijn vrienden er niet in. Dus bij feesten en bij popconcerten ging de toeter vrijelijk rond. En wie wilde die nam een heisje? Maar dat is waar, er lag een sfeer rond de softdrugs, is er wel een beetje af nu. Het THC-gehalte is omhoog, het spul wordt alom gezien als flink verslavend. En er wordt hard en fanatiek gejaagd op thuiskwekers. Tegenwind dus voor de pleitbezorgers van het medicinaal gebruik van wiet. Want dat gebruik staat in ons land ook steeds meer ter discussie. Mijn gast vannacht, Arno Hazekamp. Goedenacht. Goedendag. Je bent de onderzoeker, je bent de Je bent verbonden mm -hmm. aan de Universiteit Leiden. En je bent hoofd research van het productiebedrijf Bedrokan, die Nederwiet maakt. Mogen maken. Ja, helemaal ja. mogen maken, legaal. We beginnen even met het antwoordapparaat voor jou. Er is één nieuw bericht. Arie Frank, jij zit er met Arno Hazekamp, cannabisonderzoeker van de Universiteit van Leiden. Tjemig de pemig, zou ik bijna zeggen. Hij is vooral druk met het medicinale gebruik trouwens van uh, wiet. En nu komt het kabinet binnenkort met die veelbesproken wietpas. Schaf Arno er ook eentje aan en hoe komt hij eigenlijk nu aan het spul? Dat is de vraag voor vandaag. Ik wens jullie een mooi gesprek samen. <lacht> Jurgen van der Berg gisteravond de in de Kazaluna. Arno Hazekamp. Um... Ja, die wietpas, want dat, dat speelt nu volop. Uh, woensdag gaat de Raad van State zich er waarschijnlijk over uitspreken. Over de vraag of het legaal is, of dat mag, of dat kan. Dat mm -hmm. uh, grondwettelijk allemaal klopt. Ga je zelfs een wietpas halen als die er komt? Nee, ik, uh, ik heb zelf uh, vreemd genoeg als, als meester, nou, cannabis uh, deskundige uh, eigenlijk niet zo heel veel, uh, heel veel behoefte aan, aan cannabis voor mezelf. Uh, mijn moeder heeft me ooit op mijn 16 eens een keertje betrapt met zo'n ding... En toen erg duidelijk gemaakt dat ze dat toch niet zo heel erg prettig vond. Dus toen was mijn experimenteren een beetje voorbij. En uh, sindsdien is het uh, is een heel af en toe een keer voorgekomen. Maar niet zo erg vaak. Dus uh, zelf uh, de wietpas aanschaffen doe ik niet. Um, en bovendien is het ook niet echt helemaal uh, mijn insteek natuurlijk. Ik hou me vooral bezig met medicinale cannabis. En gelukkig is het medicinale cannabis in Nederland geregeld... Uh, via de apotheek op dit moment. Dus de discussie over... Um, over de Nederlandse de THC-gehaltes, die gaan me wel aan. En dat, ik, ik denk er zeker over na. Ik praat er wel eens over mee. Maar uh, het is vooral het medicinaal gebruik ja, Daar Daar gaan we het de vanavond de... uitgebreid over hebben. We gaan het ook wel heel even hebben over die andere kant. Want het een heeft wel met het ander te maken. En met name met de beeldvorming uh, daarvan. Mm -hmm. Want ik zei het net, het was uh, uh, uh, alom werd het gezien als nou ja, relatief onschuldig. De categorie een biertje. Um, maar dat is echt weg, hè, dat dat hele gevoel wat omheen ja, dat, dat kun je wel zeggen inderdaad. Dat, uh, je begrijpt soms niet helemaal precies hoe de discussie nou uh, zich zo gevormd heeft. Uh, dat, uh, bijvoorbeeld over de 15% THC waar nu over gesproken wordt. Dat is het gehalte aan werkzame stof. Ja, dat, uh, cannabis bevat een, een, een beroemde werkzame stof, THC. Tetrahydrocannibinol, en daar kan je high van worden. Daar kan je eventueel ook uh, bepaalde ziektes mee behandelen. Um, maar vooral het high worden staat natuurlijk vooral in de... Uh, in de spotlights. En het, uh, je kunt ook eigenlijk niet om de, om, om de grappen heen meestal de cannabis. High worden, uh, joint roken enzovoort. So en dat is ook af en toe niet erg. Dat is ook een mooie manier om het ijs te breken af en toe. Um, maar dat cannabis als medicijn ook gebruikt kan worden... dat staat wel, uh, wel degelijk uh, een paal boven water, denk ik. Heb je er last van dat die beeldvorming uh, zeg maar in, in, in jouw onderzoeksveld en jouw werkveld... heb je er last van dat die beeldvorming uh, zo negatief geworden is? Nee, ik, denk, ik zie dat zelf niet echt als een probleem. Ik zie het ook meer als een kans om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen... dat medicinale cannabis ook ontstaan is uit een, uit een gebruikerscircuit... van mensen die dat gedeeltelijk voor hun plezier gebruikten... op een gegeven moment ook ontdekten... Hey, dit, dit doet wel degelijk iets met mijn, met mijn pijn, met mijn slapeloosheid. En dat is op een gegeven moment uitgegroeid... tot een soort van moderne, traditioneel medicijn eigenlijk. Een uh, volksmedicijn waar op een gegeven moment steeds meer mensen ervaring mee hadden of een mening over hadden. En in die zin is medicinale cannabis... na naar, naar vele tientallen jaren... onbekendheid eigenlijk weer een beetje boven komen drijven. Dus dat is in heel veel, heel veel gevallen met drugs het omgekeerde gebeurd, toch? Cocaïne werd eerst gezien als een soort van geneesmiddel. Mm -hmm. als een Freud als van Freud is bekend, geloof ik, dat die, dat die cocaïne snoof. Mm -hmm. En pas later werd dat gezien als een genotdruk. Ja. In dit geval is het omgekeerde gebeurd. Ja, dat klinkt uh, voor sommige mensen heel vreemd in de oren, maar... Uh... Ik, ik geef regelmatig presentaties met, met allerlei dia's. En een van die gaat over, uh, over opium. In de jaren rond 1900 werden er ook flinke oorlogen over uitgevochten tussen bijvoorbeeld Engeland en, uh, en China. Omdat dat spul uh, grote schade deed aan de samenleving. Maar ondertussen hebben we wel gewoon morfine en andere opiaten, onze beschikking als medicijn. Dus uh, waarom dat niet zou kunnen met cannabis, uh, is, een, is een vreemd verhaal natuurlijk. Uh, met, in ieder geval eerder voorgekomen. Maar het is waar. De meeste medicijnen worden ontwikkeld door. Uh, Farmaceutische bedrijven die dan vertellen: twee keer dagen een pilletje en dan uh, voor een bepaalde aandoening en dan is het goed. Maar nu zijn het eigenlijk de patiënten die vaak meer weten dan veel wetenschappers of uh, farmaceutische bedrijven. Dus het is een beetje de omgekeerde wereld. en Dat maakt het niet altijd makkelijk. Laten daar zo op inzoomen even nog, want afgelopen zondag was het uh, de Wereld anti Dat is een VN-ding. In 1987 heeft, uh, hebben de Verenigde Naties uh, gezegd tegen elkaar: wij gaan. Streven naar een wereld vrij van illegale drugs. Zie je dat ook maar één stap dichterbij komen? Ja, ik denk dat het wel ook voor mijzelf duidelijk is dat de war on drugs inderdaad niet werkt. Ik moet ook regelmatig in het buitenland uitleggen dat hoewel cannabis in Nederland legaal is, dat niet het hele land in puin ligt en iedereen dagelijks stoont of hij over de weg gaat. Je bent onlangs in Amerika geweest dit weekend om precies te zijn. Nee, de afgelopen weekend was ik in Italië. Er was een bijeenkomst van patiënten met, uh, met bestuurders van, uh, van de provincie uh, Toscane. En die wilden samen met elkaar een gesprek hebben over medicinale cannabis. En dat, dat gaat er wel eens rommelig aan toe, inderdaad. En de beeldvorming. Uh, maar wat gebeurt er dan bij zo'n zo bijeenkomst? Want jij vertelt met jouw deskundigheid als onderzoeker. wat de voor- en de nadelen zijn van medicinale wiet. En, en hoe reageert zo'n zo zaal dan? Eigenlijk alles. Van, van de ene kant, uh, cannabis is goed voor alles... en er is nog nooit iemand aan dood gegaan in de wereldgeschiedenis. Dus waar doen we zo moeilijk over? Tot aan, uh, inderdaad, het is een, een gevaarlijke harddrug... en het zou niet eens beschikbaar moeten zijn, zelfs niet als medicijn. Um, ik denk dat mijn rol sinds de tien jaar dat ik nu bezig ben... met medicinale cannabis, vooral een soort van scheidsrechtersrol is geworden. Dat ik uh, vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond... in ieder geval de feiten juist uh, op een rijtje kan zetten. Als dan een discussie... Nog steeds dreigt te ontsporen, dan heb ik in ieder geval heel hard mijn best gedaan. Maar heel veel van de feiten zijn nog niet bij mensen bekend. Inderdaad, wat is nou precies TSC? Wat doet het met je? Uh, hoe moet je het gebruiken? Wat zijn nou de werkelijke problemen met cannabis? En welke zijn vooral, ja, op, een, op de onze cultuur bovenkomen drijven? Urban met zou je het bijna moeten noemen. Urban myth. Een, een, een, een, een, een, een, een stadslegende, weet heet dat dat Nee, dat is geen, goed, geen goede vertaling. Dat, dat... Dat is een ander woord voor, urban <laughs> Nou, het schiet me zo meteen wat te binnen. Je hebt van die legendes waarvan iedereen denkt... dat die een soort, <coughs> soort van, soort van uh, uh, redelijkheid in zich hebben... maar totaal onzin blijkt te zijn. Nou, als ik een voorbeeld mag geven... je bijvoorbeeld hebt bijvoorbeeld over de wietpas met, met, met 15% THC als een, als een maximumwaarde. Er wordt vaak gezegd dat uh, cannabis tegenwoordig zo sterk is geworden... dat je het niet meer uh, uh, zou moeten zien als een softdruck, Want het is niet meer, uh, uh, niet meer uh, onschuldig omdat het zo sterk is geworden. Maar dat zou je dan moeten vergelijken met een biertje, is prima. Maar een glas whisky is dan in één keer niet meer oké... Okay, omdat er een, een hoger gehalte aan alcohol in zit. Maar, maar is dat niet een beetje... Uh, Ik wil eigenlijk een andere afslag met je. Maar goed, even hier. Is het ook niet een beetje vernijnen van het probleem? Want die, de, de, de, de, de, de onschuldige softdrugs... relatief onschuldige softdrugs, dat ook niet helemaal waar is... maar de relatief onschuldige softdrugs... want je had toen ook wel, wel sterk spul... Uh, uit, uit, uit mijn jeugd, zeg maar. Mm -hmm. Dat is toch vervangen door opgekweekt, opgewaardeerd spul? Voor een deel is dat wel waar. En als ik dan meteen de overstap maak naar het medicinale... waar je waarschijnlijk naartoe wil... Ja. is dat je als patiënt bijvoorbeeld kan zeggen... kijk, ik rook cannabis uh, om, om de actieve stoffen toe te dienen. En dat werkt voor mij heel goed. Maar hoe slapper mijn cannabis, hoe meer rook ik eigenlijk... moet mee inhaleren om mijn actieve stand, uh, bestanddelen ja. toe te dienen. Dus in voor... die wereld is het functioneel. Het, het kan heel functioneel zijn. Laten we even, even die ene stap terugzetten, want daar wil ik graag even jou mee naartoe nemen. Jij zei net, uh, en dat is een hele interessante opmerking... normaal is het dat farmaceuten, uh, grote bedrijven of kleine bedrijven... maar meestal grote bedrijven, iets ontwikkelen. Mm -hmm. In dit geval zijn het patiënten geweest die gezegd hebben... hé, hey, wacht eens, het heeft een werking. Ja, normaal inderdaad wordt er een, ergens een molecuul ontwikkeld in een fabriek... en er wordt al uitgevolgd waar het goed voor is en in welke dosering... En als jij dan vervolgens te horen krijgt dat het voor hoofdpijn is, dan ga je dat natuurlijk niet voor iets heel anders proberen, want waarom zou je? In het geval van cannabis, dat is eigenlijk al heel lang een medicijn. En sommige mensen hebben het over duizenden jaren. Hoe lang het precies is, maakt niet zoveel uit. Maar het, het is waar dat rond de, de eeuwwisselingen, 1900, dat er do, dozijnen uh, medicijnen waren gebaseerd op cannabis. En op een gegeven moment is dat verdwenen, uh, omdat er betere medicijnen kwamen, omdat planten als medicijn uit de gratie raakten, in het algemeen. Um, maar ook inderdaad doordat, uh, doordat cannabis steeds meer werd gezien als een, als een kwaad iets. Maar toch zijn er mensen geweest die dat als het ware hebben herontdekt. En bijvoorbeeld het gebruik bij glaucoma is op die manier herontdekt uh, voor chronische pijn. Uh, MS-patiënten, bijvoorbeeld in een land als Amerika, die zijn cannabis blijven gebruiken. Zelfs met de kans om 30 jaar de gevangenis in uh, gerold te worden in een rolstoel. Dus dan moet er toch iets meer aan de hand zijn dan alleen maar high willen worden. Yeah. En dat blijkt dus nu in toenemende mate dat wetenschappelijk onderzoek, klinische studies met patiënten... bijvoorbeeld aantonen dat die mensen eigenlijk al heel lang gelijk hadden. Maar het is, het is ontstaan uit een soort toevalstreffer... mensen die en al gebruiker waren en een vervelende ziekte onder de leden kregen? Nou, ik moet er dan wel bij opmerken dat er een, een, een hoop zin en onzin door elkaar heen loopt wat mij betreft. Dat doet niet alles wat beweerd wordt, uh, hoeft per se waar te zijn. Um, Op maar... dit specifieke terrein? Ja, niet, niet elke activiteit van cannabis kan door de wetenschap worden ondersteund. En soms is cannabis ook niet het beste, de beste keuze om, uh, om je ziekte te behandelen. Maar uh, vooral chronisch zieke patiënten die, uh, die eigenlijk uitgerangeerd zijn met de medicijnen die we tot uh, beschikking hebben. Die al tien jaar in behandeling zitten en niks werkt. Uh, op een gegeven moment kun je dan niet meer met goed van zoen zeggen dat ze geen cannabis mogen gebruiken. Omdat ze dan misschien wel high kunnen worden. Wat doet cannabis met je? De kan zeker meer dan alleen maar uh, de geest beïnvloeden. En, en hoe dat precies werkt, dat weten we eigenlijk pas sinds een jaar of 10, 15. Doordat ons, uh, het menselijk lichaam heeft bepaalde aangrijpingspunten... waar cannabisstoffen hun werking doen. Hè. Waarom, daar word je bijvoorbeeld high van of duizelig of je krijgt honger. Dat waar het het zenuwstelsel? Ja, in je zenuwstelsel vooral, maar ook in je immuunsysteem. Um, en natuurlijk vroegen wetenschappers zich al heel snel af van... waarom is dat zo? Waarom reageert ons lichaam op dat soort stoffen? En toen na een poosje diepgraven, was nog lastiger dan gedachten... werd ontdekt dat ons lichaam zelf bepaalde stoffen aanmaakt... om dat soort uh, prikkels door te geven en allerlei lichaamsfuncties te beïnvloeden. Maar wat doet het met je, met je afweersysteem bijvoorbeeld? Je afweersysteem... Um, heel veel aandoeningen is je afweersysteem uh, overactief. Bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes of bij ontstekingen. Bepaalde soorten pijn. Reuma? Astma. Reuma, bijvoorbeeld dat soort dingen. Um, en stoffen uit de cannabisplant. en ik zeg... Nadrukkelijk niet alleen maar THC, maar andere stoffen die er aanwezig zijn eh, ook. Die zorgen dat je immuunsysteem eh, getemperd wordt. Dat het in balans raakt. Eh, dus eigenlijk dat het meer gaat in de richting van een, van een gezond persoon. Waardoor je bijvoorbeeld je auto-immuunziekte stopt om je eigen lichaam aan te vallen of eh, de ontsteking. Eh, maar dat, dat is een kenmerk. Van ar ar artrose is aanvallen van. Maar, maar reuma is ook een. een, een mm -hmm. Of, of Nou, het ene is. is nou ja, het hoort bij elkaar geloof ik, die twee. Um, maar wat, wat, wat, iemand die, die dat heeft en die, die krijgt af en toe wat cannabis binnen... wat doet dat dan met die ziekte? Dat... Nou, het, het moet even wel opgemerkt worden dat um, een joint roken natuurlijk niet hetzelfde is... als bepaalde stofjes in een laboratorium uittesten om een bepaalde activiteit uh, aan te tonen. Dus zomaar een joint roken in het wilde weg is het als een, een soort van schothagel op iets schieten in de hoop dat hij iets raakt. Dus zo makkelijk is het niet altijd, maar als je de juiste soort cannabis... met de juiste stof op, de, op, een, op een goede manier toedient... en dat kan niet alleen maar via roken, maar ook via bijvoorbeeld thee drinken... of koekjes, of spacecake of uh, verdamper... dan kun je inderdaad uh, dingen zoals spasme uh, bij MS uh, bestrijden. Um... Overigens, de verdamper waar je het over hebt, die uh, is te zien op onze site casaluna.ncv.nl want we zijn bij jou op het laboratorium mm -hmm. geweest. Om te veel moet dat eruit ziet. Het ziet er redelijk imposant uit, grote plastic zak. Dat leg je keurig uit. Als, als u denkt, van goh, hoe ziet het eruit? Kijk even op casaluna.ncv.nl. Want ik dacht ook, van, je gaat toch niet mensen die al een mm -hmm. probleem hebben... ook nog een keertje dwingen om te roken? Voor zover ze dat niet al toevallig doen, trouwens. Nou, dan kom je weer terug bij, terug bij de beeldvorming. Bij de um, toen er in Nederland werd besloten door Els Borsten de tijd uh, rond, rond het jaar 2000-2001... de minister dat, van Volksgezondheid. Ja, precies. Dat medicinale um, dat cannabis beschikbaar moest zijn... maar dan van goede kwaliteit via de apotheek. Toen hadden we natuurlijk kunnen zeggen... nou, dan gaan we daar uh, theezakjes van maken... of uh, pilletjes van draaien en dat soort dingen. Maar het punt was op dat, dat moment nog helemaal niet duidelijk was... hoe cannabis nou eigenlijk het beste gebruikt kan worden. Uh, en om die stap dan toch te zetten als een van de eerste landen in de wereld... is ervoor gekozen om dan maar in ieder geval te beginnen... met de manier waarop mensen het het beste kennen, namelijk gewoon een, een bloemtopje... een wietopje eigenlijk in een, in een container. Een klein, klein plastic containertje van, van 5 gram. Um, en ze dan te vertellen... maak de, de beste keuze die mogelijk is... liefst verdampen of thee, maar als je wil roken... omdat dat werkt. Ja, we kunnen nog niet beweren dat dat nou niet... Uh, dat dat niet werkt. Het is, um... Nee, nee, maar ik, je creëert het volgende gezondheidsprobleem, toch? ja even, nou, van de mensen die er zelf vrijwillig voor kiezen, maar... Roken is dan niet bepaald gezondheidsbevorderend? Nee, dat is het zeker niet. En vandaar dus dat verdampen en teemaken uh, de voorkeur verdient. Maar aan de andere kant, uh, je moet het ook zo zien... dat in het buitenland eigenlijk meestal de cannabis nergens geregeld is. Omdat eigenlijk iedereen zit te wachten op die magische pil of die poeder... of dat zalfje dat wordt ontwikkeld. Maar dat is in al die tientallen jaren nog niet gebeurd. Dus we hadden in Nederland kunnen zeggen, nou dan doen we hem ook maar niks. We wachten tot de farmaceuten het hebben uitgevogeld. Maar dat is nou juist het, denk ik, het revolutionaire wat hier heeft plaatsgevonden. Dat We hebben gezegd, we weten het nog niet. We weten het wel steeds beter, maar we geloven in ieder geval... gebaseerd op studies dat het, uh, dat het wel degelijk bepaalde dingen doet. bij chronisch zieke mensen die eigenlijk al van alles hebben geprobeerd... en niks werkt. En dan moeten we deze ja, onorthodoxe stap eigenlijk maar maken... in de hoop en uh, het geloof dat we over een paar jaren dat het beter kan. En inderdaad, die verdamper die op de website is te zien... Die bestond toen nog niet. Die is in de tussentijd ontwikkeld door een Duits bedrijf. En die hebben we uitvoerig uh, door de mangel gehaald in het uh, laboratorium. En blijkt en, te werken. En we weten nu dat dat eigenlijk een prima vervanging is voor roken. Dus nu kunnen we wel degelijk roken zonder rook. Is er nou veel belangstelling geweest vanaf het begin... Uh, toen die signalen kwamen vanuit patiëntengroepen van... Uh, uh, luister eens, ik heb hier baat bij. Is er toen veel belangstelling onmiddellijk gekomen vanuit de wetenschap? Nee, dat is eigenlijk... Uh, mijn eerste grote frustratie geweest toen ik dit onderzoek ben gaan doen. Ik ben eigenlijk van nature uh, eerst moleculair bioloog... en toen vervolgens medicinaal en plantenonderzoeker. Ik hou van uh, in het laboratorium zitten en uh, met moleculen werken. En op een bepaald moment vroeg mijn professor of ik uh, wilde promoveren... In, uh, in het onderwerp medicinale cannabis. En ik dacht, nou, dat is interessant, een stukje sociale wetenschap. Ik kom met patiënten aanraken, met dokters. Dan kom ik ook nog eens uh, af en toe uit het lab weg... Um, dus dat gaan we doen. Nou, vervolgens, uh, als je een onderzoeker bent in een nieuw veld, dan ga je proberen je collega's te vinden en, uh, en de wijze oude mannen op te sporen die je heel veel vragen kan stellen. Dus kijken wat er al gepubliceerd is. Kijken wat er al zijn. gepubliceerd is. En, en waar je dus je eigen je niche kan vinden. En dat was een grote teleurstelling, want die mensen die waren er eigenlijk bijna niet. En onderzoeken nul. Dus die niche, die, uh, het schootsveld waren wij het open. Nou, het, de grap is dat er eigenlijk, er wordt het regelmatig gezegd uh, in allerlei boeken over Canisbet dat deze plant zo'n beetje de meest onderzochte plant is ter wereld. Nou, dat kan ook wel kloppen, denk ik, in het aantal publicaties. Maar als je dan gaat kijken waar de cannabis vandaan komt... die is onderzocht, dat komt meestal bij de douane vandaan. In vrijwel geen land ter wereld mogen onderzoekers hun eigen cannabis kweken. Dus het enige wat ze dan tot, tot hun beschikking hebben... dat is uh, materiaal van de douane, wat van onbekende kwaliteit is. Dat ligt er misschien al maanden. Dus als ze iets interessants vinden en ze willen de studie herhalen... of hun collega's in een ander land willen eens gaan kijken hoe dat werkt dan is het natuurlijk met geen mogelijkheid meer dezelfde cannabis te krijgen. Dus een heleboel van die studies vond ik zelf eigenlijk helemaal niet geschikt... om, uh, om een wetenschappelijk fundament van te bouwen. Nou, Gelukkig hadden we hier in het uh, Nederland de situatie... dat er een, uh, een officiële cannabis kweker was aangesteld. Dat is een uh, commercieel bedrijf, Pedro Can BV... die de plantjes kweekt onder uh, strikte omstandigheden. Dus dat betekent dat ook jaar na jaar en oogst na oogst... de samenstelling gelijk is. En ik als wetenschapper en ook andere wetenschappers... Uh, die plantjes kunnen bestellen... om om verder te bouwen. Het plantje dat ik nu onderzoek ja. is het plantje dat ik volgend jaar weer tegenkom... en dan kan ik verder gaan waar ik gebleven was. Van exact dezelfde kwaliteit, zelfs samenstelling, dezelfde behandeling ondergaan. Ja. Dat bedrijf heeft velden, neem ik aan, maar dan weer op geheime locaties? Nou, het zijn geen velden, want het medicinale programma in Nederland... is ook niet zo gigantisch. Het gaat in de orde van uh, iets van 1600 patiënten uh, per jaar. Um, sorry, 1300 patiënten per jaar... Uh, en die gebruiken natuurlijk met z'n allen niet gigantische hoeveelheden cannabis. Maar het gaat dan natuurlijk wel om patiënten die, die chronisch echt heftig ziek zijn. En zoals ik al aangaf, die, die vaak ook niet meer kunnen worden geholpen... Met, uh, met de bestaande medicijnen. Of omdat ze niet goed genoeg werken of omdat ze te veel bijwerkingen geven. Dus het is wel degelijk een belangrijk uh, uh, programma. Maar, dit, maar, dit... maar even, even jou, jouw prof hè, zei... Oké, okay, Arno Hazekamp, ga je maar promoveren op het onderwerp. Jij dacht erover na, dat zei uh, prima idee... Je dook de literatuur in, nou, afwezig in grote lijnen. Je ging om je heen kijken of er andere gespecialiseerde en gepromoveerde mensen rondliepen. Nul. En dan, wat ga je dan doen? Want ik, ik, ik zei het, uh, fijn, het schootsveld lag wagenwijd open. Maar tegelijkertijd heb je hebt natuurlijk deskundige steun nodig om goed te promoveren, toch? Nou, dat was inderdaad, uh, denk ik, het begin van het Nederlands nationale Columbus programma in Nederland zoals het, uh, zoals het nu uh, is ontstaan. Het is op dit moment best een indrukwekkende club mensen die zich, die zich daarmee bezig houdt. Ja, wat doe je als medicinaal plantjesonderzoeker? Ik ga de, in de literatuur kijken naar wat de, de belangrijkste inhoudstoffen zijn. En Die ga ik proberen ergens te bestellen, zodat ik die kan gebruiken in het laboratorium als vergelijkingsmateriaal. Dat noemen we dan referentiestoffen of standaarden. Dus vervolgens uh, heb ik één bedrijf gevonden ter wereld die dat levert en een bestelling geplaatst. Na zes maanden had ik nog steeds niks in huis. Een aantal onduidelijke oh, Sorry, heringen. maar wat bestel je dan precies? Bijvoorbeeld zuivere THC. En een aantal verwante stoffen die, die in de cannabisplant voorkomen... zodat ik bijvoorbeeld een gehaltebepaling kan doen. Zodat ik kan meten is het 5% THC of 10% THC. Um, dat dat is... zijn als het ware een soort van meetlatten die ik gebruik... om te bepalen wat de samenstelling... En, de gehalte zijn van en daarvoor de... had je het zuivere, werkzame bestanddeel nodig. Althans, één van de werkzame bestanddelen. Nou, het liefst een heleboel. Alleen het bleek dat dus die stoffen nergens beschikbaar waren. Het bleek dat andere uh, onderzoekers, waarvan ik er ondertussen wel een handje voor had gevonden... met dezelfde problemen te maken hadden. Dus eigenlijk de dingen die ze wilden doen, zelfs de heel bezale dingen, niet, eigenlijk niet konden uitvoeren. En vervolgens besefte ik mij dat ik natuurlijk ben opgeleid als een... Uh, als een medicinaal plantendeskundige. Dus toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik dat wel zelf ondertussen... die stofjes isoleren. En dat is eigenlijk het begin geweest van, van mijn proefschrift. Maar is dat het, is het toch niet een beetje wonderlijk? Want je zou denken dat, dat, dat er heel veel onderzoek plaatsvindt op drugs. Al is het maar om te stellen, strafbaarheid... Uh, met harddrugs wordt ontzettend veel uh, in laboratoria gewerkt, toch? Ja, dat, uh, dat is waar. En dat zeg je correct. Met harddrugs wordt een heleboel gedaan. En bijna voor elke drugs die we hebben zijn er internationale studies geweest... waarbij mensen elkaar stempeltjes hebben gestuurd. Ik vind 10% gehalte, vind jij dat ook? En dat wordt allemaal teruggerapporteerd. En als er fouten zijn of afwijkingen... Dan wordt, daar, dan wordt er iets aan gedaan. Maar met cannabis bestaan die methodes niet. Dus op de een of andere manier in de geschiedenis... is cannabis op een heel eigen spoor terechtgekomen. En, en het is moeilijk om dat nu in een, in een uitzending te verklaren... hoe dat precies komt. Maar je ziet het eigenlijk constant terug... dat cannabis in het allerergste verdomhoekje zit... waarbij de ervaring van heel veel mensen van hoe erg is dat nou eigenlijk... eigenlijk totaal niet aansluit bij hoe legaal strafbaar dat nou eigenlijk is. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, heel veel mensen hebben het gevoel dat, dat cannabis eigenlijk helemaal niet zoveel kwaad kan... En dat, en dat de dingen die ze daar wellicht over gehoord of, of gelezen hebben... misschien eigenlijk wat overtrokken zijn. Maar tegelijkertijd, um, als je met cannabis gepakt wordt... Uh, zit je in de, bijna alle landen ter wereld toch wel behoorlijk in de penarie. Het wordt... Uh, je wel het gevoel dat je beter uh, kan experimenteren met cocaïne en heroïne... dan uh, met, met cannabis kan worden aangetroffen. En dat geldt dan niet in Nederland wellicht, maar wereldwijd. In Nederland wordt er wel een onderscheid gemaakt. Je mag, je mag het officieel weliswaar niet bezitten... maar tot vijf gram uh, op je lijf zeg maar wordt er niks gedaan. Uh, je mag het niet kweken zelf. Ja. Maar tot vijf plantjes doen ze ook niet al te moeilijk. Ja. Maar ik heb het natuurlijk nu over uh, wetenschappelijke maar... wereld. Hè? De wereldwijde wetenschappelijke wereld die iets probeert te doen met cannabis. Maar betekent dat dat jij ook een paar jaar bent in de wetenschap? Nou, in het begin. Ik heb me wel eens in het begin een paar jaar gevoeld, inderdaad. Um, vooral als ik met artsen en apothekers, uh, dokters en voorschrijvers en dat soort mensen aan het praten was. En het duurde een poosje voordat ik door had van waar, waar wringt het nou eigenlijk? En toen besefte ik na een poosje dat iets wat ik eigenlijk al heel lang wist... dat het gaat niet alleen maar om het plantje cannabis... het gaat gewoon puur ook om het feit dat het een plant is... dat als medicijn wordt gebruikt. Alleen dat al is al heel ingewikkeld voor heel veel artsen en apothekers. Omdat ze... Maar is dat zo, er zijn er ook, ook, ook, ook, ook aidsremmers bekend die uit planten komen? Er zijn zoveel geneesmiddelen die, die rechtstreeks uit planten komen? Ah, absoluut waar. Dat, uh, moet het wel eens uh, inderdaad uh, ter herinnering zeggen... dat ongeveer 50% van alle... Medicijnen die we hebben op dit moment uit planten komen, direct of indirect. Maar het punt is: dus die zitten niet meer in een plant. Die zitten in een pil, er zit een bijsluiter bij en een mooi doosje van een, van een farmaceut. En cannabis is nog steeds dat plantje in het potje. Maar zo hebben we ooit gekozen om dat in Nederland aan de, aan de patiënt te verschaffen. Want het alternatief was wachten tot die pil er was. En dan hadden we de afgelopen tien jaar helemaal niemand kunnen helpen. Ah, dus een, een, een arts die, in de, die de vraag of ze voor zich krijgt van wilt u mij alsjeblieft medicinale uh, wiet voorschrijven... die denkt, ik ben gekke Henkie... want ik ga jou gewoon rechtstreeks uh, uh, spul uit de koffieshop uh, geven. Ja, Niks. precies. En dan kom je inderdaad weer terug bij de beeldvorming. Het is een plantje, het is een wiettopje, het ziet er hetzelfde uit. Um, en dan kun je een heel lang verhaal houden over wetenschappen... en actieve stoffen en studies, maar ze kijken in het potje... en ze zien een plantje... En denk het ziet er net, net zo uit als we het al weten, maar het ziet er net zo uit als op tv of in de, in de koffieshop. Ja. Maar dat is toch wat je zei net, we hebben toen voor die vorm gekozen, om, om uh, onder andere tijd, uh, het tijdpad. Maar je, dat maakt nu niet meer uit. Is dan toch niet simpelweg de oplossing om gewoon dat op een andere manier te gaan verkopen? Dat is een idee, maar op het moment dat je. er zitten natuurlijk allemaal weer wetten en, en internationale verdragen in de weg. En uh, zelfs in Nederland, als je een. We uh, hebben bijvoorbeeld wel eens nagedacht van kunnen we die cannabis niet vermalen. en alvast in een theezakje stoppen. dan hoeven mensen dat niet meer thuis. Dat klinkt heel makkelijk, maar als je MS hebt en je moet het allemaal zelf doen. dan kunnen de simpelste handelingen soms heel vervelend zijn. Dus zo'n theezakje kan heel handig zijn. Maar het blijkt zo in de wet te staan dat als je dat in een theezakje doet. dan suggereer je dus hè, als, als, als ministerie van Volksgezondheid of wetenschapper of wie dan ook zijn. Hè, dat. T blijkbaar beter werkt dan iets anders. En dan wordt je meteen gevraagd om een hele stapel aan studies als bewijs. Dus ah, het kan cannabis... niet. niet. We hebben het over medicinale wiet. Die wordt in Nederland uh, toegelaten, is in Nederland toegelaten uh, op de markt. Uh, en de verpakkingsvorm maakt dan toch niks meer uit. Want dat is, daar zal toch altijd groot op staan: let op, dit is medicinale wiet. Of... Nee, dat is dus niet zo. Dat, uh, zo werkt het niet. Het, het cannabis als, als medicijn, zoals dat nu beschikbaar is. Dat zit echt op het alleruiterste randje van, van wat er wettelijk mogelijk is. Het is al een raar product natuurlijk. Wat niet past in het normale medicijnkastje van de, van de arts. Um, en dat blijft echt een uitzonderingsgeval. Waardoor je het dus ook in vrijwel geen enkel ander land ter wereld ziet. Behalve Canada. Waar cannabis wordt gekweekt voor patiënten. Maar er zijn, er zijn ook maar twee verzekeraars die betalen geloof ik hè, in Nederland. Die het vergoeden. Nou toevallig hebben we twee jaar geleden daar een studie naar gedaan. Hebben we de, de tien grootste verzekeraars van Nederland opgebeld en gevraagd... Van, hoe zit dat bij jullie? En die studie willen we binnenkort weer herhalen. Dus ik hoop dat het getal ondertussen hoger is. Maar toen tijd was het inderdaad uh, nogal treurig gesteld met, uh, met de vergoeding. Maar uh, dat wordt steeds beter. De medicinale verdamper die wordt zelfs af en toe eens, uh, vergoed. Uh, en de medicinale cannabis zit volgens mij bij een van de zeker verzekeraars... In het, uh, uh, zelfs in het basispakket. Dus dingen veranderen wel zeker. En ik weet niet of dat alleen maar te maken heeft met de werkzaamheid van cannabis. Je kunt dan eens vraagtekens zetten: van zijn die studies nou wel hard genoeg. Maar volgens mij begint het bij de verzekeraars ook door te dringen... dat als mensen cannabis gebruiken, gebruiken ze een heleboel andere medicijnen niet. En dat scheelt kosten en dat scheelt bijwerkingen... en dat scheelt allerlei ziekenhuisopnames. Maar, maar je zegt, de vraag is of, of de studies en de effectiviteit... of die wel hard genoeg zijn. Wat, wat is nu bekend over de effectiviteit van medicinale wiet? Als mensen... Het hebben over wetenschappen hebben ze vaak het gevoel dat het zwart en wit is. Het is bewezen of het is niet bewezen. Het, um, het is natuurlijk duidelijk dat er heel veel dingen in het grijze midden zitten. En dan is het natuurlijk ook maar weer de vraag... welke studies je serieus neemt en welke niet. En het probleem met cannabis is vooral dat heel veel onderzoekers... wel studies willen doen, maar ten eerste geen goede cannabis kunnen krijgen. Heel lang moeten wachten op vergunningen van hun eigen, uh, eigen overheid. En daardoor ook vaak weer afhaken voordat ze überhaupt uh, eraan toekomen. Want na een jaar heb je het met de tuimendraaien wel gehad, kan ik me voorstellen. Dus ik ken meerdere onderzoekers die op een gegeven moment dachten... Ik, ik ga iets anders doen, want hier kom ik niet mee vooruit. Nou Toen het VWS heeft besloten dat... Uh, het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten... dat, uh, dat meestanale kamers inderdaad een plekje verdient uh, in de apotheek... toen zijn ze gaan kijken in de, in de literatuur wat er allemaal bekend is. En toen hebben ze de studies gerangschikt op hoe sterk is het bewijs nou. En dan krijg je dus een rangschikking van meest bewezen tot minst bewezen. En bovenaan de lijst stonden uh, MS, spasme en pijn... Chronische neurogene pijn van allerlei oorzaken. Uh, misselijkheid en, en overgeven bij bijvoorbeeld de behandeling van kanker en AIDS. Waarbij mensen zoveel overgeven en niks meer eten dat ze vermageren en, en daar heel vatbaar zijn voor, uh, voor infecties. Of bijvoorbeeld hun aids niet binnen kunnen houden. Wat grote gevolgen heeft. En daarnaast uh, uh, syndroom van Tourette. Gilles de la Tourette. En glaucoom. Dus een aantal dingen. En bij die ziektes is inmiddels nu feitelijk vastgesteld. Dat het een gunstig effect heeft? Ja, op een glijdende schaal kun je zeggen dat dat ondertussen nu al zo duidelijk is dat het in ieder geval niet meer uh, onderwezen gaat worden. Alleen je kunt altijd natuurlijk de, een debat hebben over hoeveel bewijs heb je nodig. En een aantal artsen zullen altijd de stelling hebben dat het uh, een zo'n gevaarlijke harddruk is dat je daar heel zorgvuldig mee moet zijn. Dus het echt op het allerlaatste moment pas moet kiezen. En andere artsen zijn al van mening dat het eigenlijk best wel eens wat eerder zou mogen worden voorgeschreven, omdat andere medicijnen ook niet vrij zijn van bijwerkingen of, uh, of nare effecten. We gaan straks in het tweede uur praten met, uh, met u thuis. Uh, of in de auto of waar u ook maar bent. En dan eigenlijk ben ik heel, gewoon, heel, heel erg benieuwd naar ervaringen met medicinale wiet. Dus uh, gebruikt u dat of heeft u dat gebruikt? Bel ons uh, op 0800-1121. Dat kan nu al, 0800-1121. Uh, stuur een e-mail naar kazeluna.ncv.nl of twitteren, um, hashtag kazeluna of at uh, Dumosje kan alle twee... Uw ervaringen met medicinale wiet. Straks in het tweede uur van Casaluna. Arno Hazekamp, cannabisonderzoeker, verbonden aan de universiteit Leiden. Je hebt muziek meegenomen? Ja, klopt. En wat heb je meegenomen? Ik heb Alainas Morissette meegenomen. Ik moest even nadenken van wat gaat het worden. Maar ik besefte mij eigenlijk al vrij snel dat Alanis Morissette mijn eerste echte grote muziekliefde was. Ik natuurlijk altijd wel naar muziek geluisterd. En uh, heel veel cd's gehad uh, in de loop van de tijd. Maar ik moet zeggen dat de meeste muziek, vooral Engelstalige muziek, eigenlijk gewoon uh, geluid was. Dat het klonk leuk en ik kon nog op meezingen. En op een gegeven moment uh, ken je alle woorden, maar je weet eigenlijk nog steeds niet waar het over gaat. En toen kwam uh, Lens Moorset langs. En toen in één keer dacht ik, wat zegt ze eigenlijk? Waar gaat dit over? Het, uh, toen ben ik het helemaal gaan uitpluizen. En uh, toen ben ik echt uh, de woorden gaan begrijpen. Waar gaat het over... Uh, wat probeert hij te zeggen? Ik vind het een hele mooie, uh, ja, bijna dichte restpijnen. We gaan er naar luisteren. En dan mag je straks zeggen waar het liedje over ging... voor zover uh, ja. onze luisteraars dat niet zelf meekregen. kreeg. I'm broke, but I'm happy I'm poor, but I'm kind I'm short, but I'm happy Morzet weg. Arno Hazekamp kan mm -hmm. onderzoeken. Wat zegt deze muziek over jou? Nou, na aanleiding van deze muziek heb ik ten eerste geprobeerd om de mondharmonica een poosje te bespelen, maar dat is nooit echt een succes oh. geworden. Maar wat ik deze muziek mij zegt is, uh, met deze muziek begreep ik eigenlijk pas dat het ook ergens over ging. Dat het niet alleen maar een leuk deuntje was, maar dat er een boodschap achter zit. En in datzelfde jaar, dat is ongeveer van mijn leeftijd, denk ik. Datzelfde jaar begon ik ook eens na te denken over mijn studie. Van wat word ik nou als ik later groep en als ik deze studie heb afgerond? Nou, toen partijs, uh, heb ik mijn moleculaire biologie laten vallen... en ben ik uh, uh, medicinale planten gaan bestuderen. Ja, maar dat je cannabisonderzoeker zou worden... dat lag dan weer niet zo heel erg voor de hand. Nee, dat lag niet voor de hand. Maar het is, uh, als ik zo terugkijk, wel een, uh, een goede uitkomst uh, geweest. Hoe kijk jij tegen het, het politieke uh, klimaat... en de toonhoogte in het politieke klimaat aan als het gaat om uh, cannabis? Nou, ik ben natuurlijk als wetenschapper uh, opgevoed op de universiteit. En ik zou graag deze discussie wat meer uh, op een rationele manier willen voeren. Maar dat blijkt uh, toch heel erg moeilijk te zijn. In de politiek zie je veel meer uh, emoties en ideeën, culturele ideeën... over wat cannabis is en wat het met, met je kan doen. En, en ik zie mijn rol als wetenschapper vooral als een soort van scheidsrechter... als mensen over de schreef gaan en dingen zeggen die echt niet kloppen. Dan haal ik een rapport uit de kast van mezelf of van een ander... en sla er iemand mee om zijn oren en zeg, ja, hier is mijn... Mijn publicatie of mijn studie, waar is de jouw en waar, waar komt deze informatie vandaan? Geef een voorbeeld. Um, wat is een goed voorbeeld? Um, mensen, bijvoorbeeld artsen, die zeggen: Ja, ik schrijf geen cannabis voor, want er zijn geen studies mee gedaan. Er zijn geen, ik wacht op de klinische studies. Vervolgens kan ik natuurlijk een, uh, in een uur uh, een stapel klinische studies uitprinten en hem op zijn bureau leggen. Maar dan vervolgens kan het voorkomen dat ik hoor van diezelfde arts: uh, Dat hij zegt: uh, Ja, dat is leuk, maar ik. ik, ik Kies ervoor om dit niet te weten. Ik wil dit niet lezen. En dan heb ik hem dus eigenlijk klem gezet. En op dat moment uh, komt de ware aard naar boven. Maar dat is een vrij onwetenschappelijk antwoord van een arts, toch? Van een academicus. Het, het komt voor. Kijk, als... Ik bedoel, je kunt zeggen: van ik doe het niet om, om ethische gronden of morele gronden. Uh, dat kan. Ja, je uh, dus zou het willen. Dat artsen maken een... ook die afweging. Uh, maar niet op inhoudelijke gronden, lijkt mij toch? Nee, toch gebeurt het heel veel. Ik heb uh, ook met, met onderzoekers in Rotterdam uh, samengewerkt die bijvoorbeeld een. een, een een, een stof die verwant was aan THC, aan het onderzoeken waren... en vonden dat dat fantastisch werkte op kankercellen om te remmen. Als zuivere stof. En vervolgens zei diezelfde professor... dat hij absoluut niet geloofde in medische, naar de cannabis. En toen heb ik hem moeten vertellen dat die stof die hij net aan het analyseren was... in grote hoeveelheden voorkwam in, uh, in de bloemtop van de cannabisplant. Dus waarom dat dan niet zou kunnen werken in een bloemtop... maar wel in zijn reageerbuisjes, dat had hij helaas ook geen antwoord op. Nou, die snap ik niet helemaal. Maar, maar op het punt is dat je dat, dat een, een hoogleraar, zodra er is dus een vermoeden dat in een bepaalde omge om, een bepaald moment. Eh, cannabisbestanddelen... wel eens tegen kankerontwikkeling. He, of de, de hoe zeg je dat? De woeker mm -hmm. van kankercellen, van tumoren zou kunnen werken. zou kunnen werken. En dan zegt de hoogleraar: dat wil ik niet weten. Nee, dit is een ander voorbeeld waarbij dus de kankeronderzoeker in zijn reageerbuis studies vond dat bepaalde zuivere stoffen... geïsoleerde stofjes uit de cannabisplant prima werkten... Om, cannabis, om kankercellen te remmen. Maar vervolgens niet gelooft dat als iemand een, een glas cannabis-thee bijvoorbeeld neemt... waar diezelfde stof in grootste hoeveelheden in voorkomt... dat is dan, namelijk dan de, toevallig weer wat ik weet vanuit mijn achtergrond... daar gelooft hij dan niet in. Dus er is een soort van, van disconnectie tussen wat hij vindt in het laboratorium... en wat hij wenst te aanvaarden in de, in de werkelijke situatie. En dan komen we dus een beetje weer terug op het feit... dat soms patiënten wel, wel degelijk hele slimme dingen doen... door een soort van trial and error... die dus later worden bevestigd in het laboratorium. Maar helaas wil een professor graag de eerste zijn die iets vindt... en dan wordt het de medicijn. En in dit geval was, is het vaak andersom. En dat, dat botst wel eens met een bepaalde soort van autoriteit. Dat botst uh, en misschien nog wel heftiger in het buitenland dan bij ons... Ja, in het buitenland is dat vaak nog een stuk ingewikkelder. En, en soms krijg je ook een rare manier van wildgroei... als je kijkt naar de Verenigde Staten... waarbij een aantal staten medicinale cannabis toestaat... maar de federale overheid dan weer niet. Dan krijg je rechtszaken... en dan krijg je mensen die zich soms erg bang moeten voelen... omdat het aan de ene kant wel mag en aan de andere kant weer niet. En, uh, ik heb het gevoel dat we in Nederland een systeem hebben uitgevonden... van een kweker, een verpakker, een, een, een kwaliteitscontrole-laboratorium... een aantal onderzoekers enzovoort die het samen eigenlijk uh, prima hebben opgezet. En dat begint nu in het buitenland op te vallen. En het buitenland komt steeds meer naar Nederland kijken... Om, uh, om te leren hoe het hier gedaan wordt. En zelfs om cannabis te bestellen voor hun eigen patiënten. Maar Nederland wordt ook steeds restrictiever... in de manier waarop wij naar wiet kijken, naar cannabis kijken. Ja, en daarom is het ook belangrijk om, uh, om constant in de discussie zuiver te houden... dat het gaat over medicinaal gebruik, dus medicinale kwaliteit apotheken die erbij betrokken zijn... en voorschrijvers die uh, en artsen die, uh, die zich ermee bemoeien... om te zorgen dat dingen in goede sporen blijven. En wat er vervolgens met de coffeeshops gebeurt, dat is een ander verhaal. Maar die, ja. dat coffeeshopverhaal moet niet uh, het meest medicinale cannabisbeleid... meetrekken aan bepaalde kant om. Maar dat doet het natuurlijk wel. Dat hebben we straks al geconstateerd. De hele sfeer rond het hele debat uh, gaat, gaat uh, over, over uh, de uitwassen van... Uh, nee, het gaat, gaat over, over wiet... Over het sterker, het verslavende toenemende mate wordt er gezegd: het is zo verslavend, we moeten daar echt wat meer aan doen dan we nu doen. Nederland wordt restrictiever erin. En in de Slipstream hoor je dat het, het, het, de bereidheid om medicinale wiet toe te staan of toe te blijven staan uh, afneemt. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik, je, je krijgt ze waarschijnlijk nooit uh, helemaal van elkaar losgekoppeld, want uiteindelijk blijft het natuurlijk wel afkomstig van dezelfde plant en zitten er dezelfde actieve bestanddelen in. Maar ik geloof wel dat de discussie steeds rationeler wordt gevoerd. Er wordt wel eens gezegd dat patiënten uh, eigenlijk zich voordoen als een patiënt... om maar wiet te mogen, mogen gebruiken op een soort van legale manier. Maar ik draai het ook wel eens om. Waarom kun je het niet andersom zien dat cannabis eigenlijk een medicijn is... en dat wietgebruikers willen hun medicijn overdoseren? En die kant gaan we toch wel een beetje op. Dat, uh, dat er steeds meer mensen geloven dat medicinale cannabis... een eigen plekje verdient en ook een eigen discussie uh, moet, moet verdienen. Je bent, je bent nog wel eens in Amerika. Uh, hoe werd daar gereageerd op, uh, op jouw uh, stellingname? Nou, ik noem medicinale cannabis wel eens... de grootste grassroots organisatie van de Verenigde Staten. Dus dat mensen zelf op een gegeven moment iets gaan regelen... omdat de overheid dat niet doet. Maar de beweging uh, om medicinale cannabis daartoe te staan... is echt ongelooflijk groot. En dat, uh, helaas komt dat niet alleen omdat er heel veel patiënten zijn... Die, die cannabis echt denken nodig te hebben... maar ook omdat er veel recreatieve gebruikers... Uh, Onder dezelfde vleugels zitten helaas. Dus, um... Maar die, die, die, vergelijkbaar met de Japanners die walvissen uh, willen vangen voor uh, wetenschappelijk onderzoek, zou ik maar zeggen. Het ziet ja, er goed uit wel. om er een label aan te hangen en dan ja. kun je het gebruiken. En kopen. Ja, mijn, mijn conclusie is dat de toekomst van medicinale cannabis uh, niet in Amerika ligt, maar echt in Nederland. En ik, uh, dat, dat zie ik dus ook terug in de, in de aandacht die er is voor het Nederlandse en cannabisprogramma. In het tweede uur uh, wil ik graag praten met u. Als u uh, medicinale uh, wiet gebruikt, dan uh, wil ik, ben ik ontzettend benieuwd naar uw ervaringen ermee. Of heeft u er wel eens mee te maken gehad? Uh, uh, bel ons 0800, dat is ons gratis telefoonnummer -hmm. telefoon, 0800-1121. Uh, of stuur een e-mail naar kazelunen.ncv.nl. En dan straks, als wij terug zijn naar Ene, dan, uh, dan is de vloer voor uw ervaring dus met de medicinale wiet. Arno Hazekamp, um, hartelijk dank dat je hier was. Mm -hmm. En uh, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ja, Woensdag goed. in ieder geval de uitspraak van de, uh, de Raad van State. Ik ben benieuwd. Over ja. de Wietpas. En uh, nou ja, dank dat je was. Ik kan hem eens verbonden aan de Universiteit Leiden. En hoofdresearch van het bedrijf dat de medicinale Wiet maakt. Dank je wel. Graag gedaan. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen. Dat jij jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Petrus. Ja, God? Ik heb al een hele tijd het gevoel dat die twee mannen ontsnapt zijn... Kun jij mij van dit gevoel afbrengen? Wat? Ja. Ik... Nee, ik... Zou jij voor mij even gaan kijken? Ja, ik ga even kijken. Dan ga ik even schijten. Met Zitten ze er nog, Petrus? Ja, ik heb de deur even opengedraaid. Ja. En even op een kier. Ja. En toen zag ik vanuit mijn ooghoeken... Dat ze er nog zaten. Hoe weet u dat nou? U zat te schijten. Het was zomaar een gokje. Ah, ik vind het ongelooflijk. U bent onnavolgbaar, God. Daarom ben ik hier. <laughs> Radio of Goedendag dames en heren, dit is Toontje Sporenberg en uh, ik ben op reportage. Vorige week, u uh, heeft het misschien wel gehoord, was bij ons de gast uh, meneer Hupier van de Hakkebar, voormalige schoenenreparatie. En uh, die heeft uh, in zijn eigen uh, hobbyruimte en een stuk van het erf een uh, themapark uh, gemaakt. Dag meneer Hupier. Goedendag meneer Sporenberg, Goeiedag. fijn dat u er bent ja, voor de opening van het themapark Tweede Precies. Wereldoorlog. Zoals beloofd. Dit is mijn dochter Eugenie. Hoi. Dag Eugenie. <laughs> Leuk, een uh, fam familie park zal ik maar zeggen. U ja, doet we het... doen alles met de familie. Oh, dat is, leuk. dat is leuk, Nou, ik ben hier om het park te openen, dus uh, uh, zal ik het dan maar zeggen dat het uh, bij deze officieel geopend. Het Tweede Wereldoorlog themapark Hupje is geopend. <tied> dan beginnen we met het Wilhelmus, zoals dat klonk voor de invasie van... van de Duitse troepen. Ja, gaan we even naar. Als je niet zet hem maar op. Ja, ik zal even, even kijken Zoek er. Ja, ik heb hem. Ja. Oh, die, die. Oh. Nou, toen zijn we dus begonnen met ja, een stukje wel, helmets. Dat is altijd indrukwekkend. En dan gaan we nu. Uh, nou, moet ik, uh, zoals u zei vorige week, ik moet nu een envelop trekken. Uh, waaruit ja. blijkt of ik in, in de, de Tweede Wereldoorlog, zoals ik die nu ga meemaken, uh, goed dan wel fout was. Inderdaad, uh, Eugenie, hou even de enveloppen voor. Ja, ik hier. Uh, links of rechts? Uh, rechts. Altijd rechts nemen. Sponsrum. Altijd rechts nemen. Wow. En meneer Spoorberg, ik ga even overmaken. Oorlog en wat? fout fout, oh, fout. ik was fout oh dat oh, ik ik heeft leuk. u geluk ja oh ja ja dat heeft u geluk want natuurlijk in ons perspectief was fout zijn in de oorlog natuurlijk leuk maar oh. ik, ik, ik vertel al bijna te veel ja. uh, uh, uh, waar beginnen bij de Gepperberg. bij de Gerbenberg? dat is de nacht de ochtend voor de, uh, na de invasie ja wat moet ik dan even de verlichting aan doen nou, bij de is heel donker nu ik doe de Gerbenberg even aan ja nou u gaat hier liggen u kijkt de Nederlandse helm op. Nee, ik was toch fout. Ach, <tokkattel> nou, ik mag ja, toch de ik Duitse beetje, helm op. <tokkattel> ik ben een beetje gespannen. Ik was toch <tokkattel> wel de Duitse helm op. Ja, er zijn allemaal oh, nog kinderziektes okay. in de, mijn kamp Tweede Wereldoorlog. <tokkattel> ja. uh, mijn thema park Tweede ja. Wereldoorlog. Natuurlijk. U krijgt een Duitse helm op. Ja. U mag hier in deze heb ik nagebouwd. D dit uh, panzervoertuig mag u gaan zitten. Ja. En dan ziet u daar een knop. Ja. En uh, drukt u maar eens op uw knop, dan hoort u de miter. Ja. Ja, trekker. Nou, is dat een mooi geluid? mooi geluid. Jongen, jongen. Ja, want wapens bouwen we konden ze hoor. die Duitsers, ja. Goed, nou, dan ziet u daarachter, in een soort kijkdoos, ziet u een tekening. Ja. En dat zijn dan de goeie, de Hollandse jongens. Nou, dan krijgt u nu twee minuten om die aflenters te schieten. En overheen rijden ook? Mag ook. Mag ook. Dat is die andere knop. Oh, dat is die knop. Ja, dan hoort u de motor van het rupsvoertuig. Ja. Dus, gaat u maar even te buiten. Ja. Kijk, kijk ze opballen zeg. Als vliegen. Heet je niet weg daar? Oh ja. Oh heerlijk. Kijk ze gaan zeg. Kijk ze gaan. Als vliegen. Oh, het is gewoon schieten, zeg. Heet je niet weg daar? Oh, Heet je niet weg daar? Laat we die meneer schieten. Weg daar! Weg oh, gaan daar Weg je gaat in je kamer. Wij oh, oh, oh. krijgen er overheen. Ik rijd er gewoon overheen, zeg! Oh, oh, oh. Schitter! Oh, oh. Wat een feest zeg! Wat een feest. Oh. Zo, meneer Rupje, dat is eh, eh. Ik moet zeggen, is echt geweldig. Juist yes, bevallen? Ja, dat moet voor die kerels daar een, een feestje geweest zijn die dag, zeg. Ja, men zegt het, hè. Men zegt het. Ja, dat is, dat is prijsschieten gewoon, zeg. Oh. En als je dan met dat voertuig... Dat heb je goed gedaan, Dan voelt het alsof dat voertuig over die mensen heen rijdt. Over die mensen heen, heen gaat, hè? Ja, ja, ja. God, het is machtig, zeg. Ja, dat is gewoon een excentrisch wiel, hè. In de, in de, oh, ja, ja, ja, ja, Het ja. draaipunt uit het middelpunt leggen en dan voel je zo'n hobbel. Ja. Ja. Echt, dat alsof ik, je eroverheen uh, rijdt. Dat heb ik opgezocht. Ja. Goed, volgende ja. Onderdeel. ja. We krijgen nu een stukje uh, verraad en verzet. Oh! U mag... Uh, nou, er zijn nog geen bezoekers voor u geweest. Nee. Dus zal Eugenie even Hanny Schaft spelen. Ja. Ja. Ja, even aan die Schaft, zoals we dat gerepeteerd hebben. Moet je die rode op doen of niet? Nee, dat hoeft nu even niet. Ach, ja, maar. Het is voor de radio. oh, oh ja, zo <laughs> stom. Ja. Goed, zij ja, trekt nou, nu even aan die Schaftjas aan. En ja. ze gaat op de Hannie Schaftfiets. Gaat ze, eigenlijk zijn het oude eikelbergjes, ja. gaat ze rondbrengen. Gaat, je, ja. Fiets jij maar een rondje over het erf. Ja. Ja. Heeft u hier een hagelgeweer? Moet ik niet eerst met de telefoon? Oh nee, telefoon? Ja. Oh, ik ben heel gespannen van de opening ik het Leuk om te verraden. Van mijn themapark. Ik ben helemaal gespannen natuurlijk. Ja. U moet eerst met de Ja. Er zit zijn hendeltje aan, die gaat ja. u aan draaien. En dan krijgt u, het uh, code is Barbarossa. Ja. En dan ben ik, zit ik aan de andere kant. En dan mag u... Uh, moet je mag... Duits praten? En dan moet u haar verraden. Ja, in ja. Duits. Ik... Nee, gewoon Nederlands. Oh, gewoon Nederlands. Dat is veel leuker oh. natuurlijk. Dan geef je mij een teken dan? Wanneer ik ga nu ja, daar... We gaan eerst de veldtelefoon. Dan ja. draait u maar aan het wieltje. Ja. Hallo? Hallo? Ja, Spreek ik met uh, de, de Nederlandse WAF SS? Ja, oké, okay, hier van de WAF SS. Ja, spreek ik met Stootje Spoorberg. Ik wou iemand verraden. Ja. Dat is, uh, dat is die, die van Schaft. Die van Schaft die, uh, die is, uh, die is uh, allemaal uh, verzetsdingen aan het doen. Okay. Hallo? Kunnen die, kunnen die kapot schieten? En ziet u haar ook toevallig? Nee, fietsen nu, fietsen. Ja, je zit je haar ook toeval ik toevallig fietsen. Pas, nou. Het schat zwaar. Oh. Ik zie nu de verzetsheld fietsen op de fiets met houten banden. Voor mijn neus. Kijkt Wat moet u ik doen? Codewoord je? Barbarossa. Goed, dan zit u recht naast u. Ja. Een hagelgeweer. Ja, dat heb ik. Ja, een zie je. met duizend verfkogels. Ja. En schiet u maar op die, Annie Schaft. Ik ga ik nu aan Flenters schieten, Barbarossa. Hallo, barbarossa. <lang -t> <cámara> ze is helemaal uh, onder de rode aan flinters <lang -tas> geschoten. Gefeliciteerd. Oké, okay, ja, Eugenie, Strokken. zo is genoeg. Nee, maar ze moet, zien, niet dood zei? moet zij niet doodspelen. Ja, ja? Dood ze is nu. Ja, Eugenie, dan zou je dood naast je fiets liggen. Ik dan echter. Want dan kan hij daar nog een foto. Dan krijg je nog een polaroid van. Ik heb pijn in mijn been. Ja, als je ja. niet nou gaat liggen. Hier? Dan ga ik zo met mijn voet op dat hoofd. Ja, en even niet zo'n grote mond. Ja, maar is het... Want anders kan je naar je kamer en dan gaan liggen. Ja, maar is... moet ik dan op het kruisje gaan liggen? Of ja, naast het kruisje? Ja, heb je Binnen de krijtlijnen. Je ja. ziet daar toch de contouren ja? van een lijk. O, ook ligt verkeerd om. Oh ja, ja. Ja, ja, je hebt de voet of als... zo. Ja. Dan ga ik met mijn voet op Opstaan, de hoofd. Dan neem ik een polaroid. Nee. Ja. Nee, dat is niet... Moet ze wel stil blijven liggen als dood. Ik zou mijn armen in de lucht. Eins, zij, Drei, Muzik! Zie hei, Zie hei, Die is niet zo schön, zee De zee reis van ogenzien, Wat is de is niet zo schön, De zee is door, en neem het zelfs de stoel in Ik ben geraden, ik kan me raden. Er stond het is gescheel. Barbarossa. Goed, nou uh, dan gaan we nu uh, naar het volgende onderdeel van het themapark. En het volgende onderdeel is... Uh, de Holwinter. De Holwinter. Uh, u hebt de foute kaart getrokken. Dat is eigenlijk ja. goed, want die mensen hadden goed te eten ja, in de hongerwinter. Dus hier is ik ons mag... thema restaurant. Ja. En dan kan u lekker een lekkere biefstuk van vijf ons eten, of ook een kroket en patat Heerlijk. en carbonades. Nou, ja, dan waar ik dan even voor als we helemaal er doorheen zijn. Kijk, hier, hier u... heeft u een grote zak met monopoliegeld. Ja. En dat is het zwarte geld waarmee u kunt gaan betalen. Ja. Nou, dan wou ik graag de biefstuk inderdaad en de frieten en de kip. Eugenie, biefstuk bakker. biefstukbakker. Ja, biefstuk. En. Uh... Kunnen we misschien, terwijl het eten wordt klaargemaakt, uh, het uh, laatste onderdeel, de bevrijding, doen? Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Voor de radio, dan moet alles wat uh, sneller, natuurlijk. Ja, of eerst donderdinsdag, dat kan ik er niet uh, Nou, nee, donderdinsdag ben ik nog niet helemaal uit. Oh. Da da daar moet ik nog even iets voor bedenken. Dat is je ja? gewild In de vormgeving. Dat jij ging doen met de volkstansen erbij, of is dat niet meer? Ja, yes. nee, nee dat, ik weet niet of ik dat ga doen. Um, We gaan naar de bevrijding. Ja. En... En dan was ik dus fout geweest. Dus... Ja, maar daar heb ik over nagedacht. Ja. En ik, u kunt net voor de bevrijding opportunistisch overlopen. Oh, oh dan ga ik dat nu doen. Ja. Ja. Dan krijgt u een blauw BS-uniform aan. Ja. En zo'n oranje band om de, Ar -arm. de arm. En dan krijgt u uh, de stem. Hier ja. heb ik een kartonnen ja. bren eigenlijk. Ja. Dat is zo'n mitrailleur-trommel-ding. Ja. En, en dan, dan mag u even eugenie... Uh, Opbrengen. Ja. Dus uh, ik roep dan... Uh, mag ik daar eens roepen? Oranje zal overwinnen. Je riep je dat toe? Volgens mij wel. Nou, roept u dat. Ja. Oranje zal overwinnen. Ik heb altijd in het verzet gezeten. En in stilte heel veel goeds gedaan voor de geallieerde zaak. Altijd. De hele tijd door. Al de hele oorlog. En hier heb ik een... Moffehoer! Ja, schiet. niemand schopt Ja, broffe eh, hoer. Paulie mop, en die mag naar nou scheren. Ah nee. Nou, nee. toch niet echt nu, want de dames oh. van de kapperschool zijn er nog niet. Beginnen ah. morgen. Ja. Dus uh, nee, dit is mijn dochter, dus, maar heeft u toch even gevoeld wat het is. Ja. Doe heel erg zermage. Ja. Tst. Eugenie. je niet? Is je en nu even niet. Nou meneer Hupje, ik moet zeggen, ik feliciteer dit is een, een, ja, een geweldig leuk hè, themapark. Jij ja, was natuurlijk in het kort, hè? Ja, natuurlijk, maar ik heb toch een indruk gekregen. Normaal gesproken duurt de route anderhalf uur. Anderhalf uur maak je met, uh, met, met gevoel dus de Tweede Wereldoorlog ja. door. Nou, ik, vind, uh, ik moet echt zeggen, ik hoop dat het uh, aanslaat. Ik vind zeker, ik hoop, ik gun iedereen echt dat hij de foute envelop trekt. No. Want dat, dat eerste gedeelte op die Grebbenberg, <laughs> dat is echt geweldig. En, en dat verraden is ook wel. Door die heel... veldtelefoon is ook ja, geweldig natuurlijk. Ja. Nou meneer Hupje, ontzettend veel succes... En uh, eventuele luisteraars. Oh, hier is nog uw presentje. Oh ja. Ja, Dat is uh, de Hongerdoos. Ja. Dat is oh. een, uh, aandenken aan de Hongerwinter. Ja, ja een stukje verzoendel. Dat wordt trouwens door een officiële Nederlandse stichting aan alle vierde klassers, aan de groep zes van alle basisscholen, Gegeven. uitgereikt. Dus ja. een hongerdoos. Ja. En er zit een dopbol in en een leren schoenzool. Ja. En, nou. Uh, nou, ik moet zeggen, het is, uh, denk mensen, het is iedere cent dubbel en daar zwaard. En uh, Meneer Rupje nogmaals. En ook uh, Eugenie ontzettend bedankt. Dag. Ik hoop dat ik je niet al te veel pijn hebt gedaan met ja, aan de Eugenie, nou is genoeg. Ik ben heel erg pijn. Ja, ik ga gaat nu maar naar je kamer. Sorry. Succes, meneer Rupje. Dank u wel. Ziet er geweldig uit. Dank u.